Ben je 20 september. Yeah. <laughs> en dan gaat Albert Jan alleen het op zaterdag doen, want dan ben ik lekker weg. Ik heb meer vrienden. Ik heb meer vrienden. Oh ja, is het zo? Ja, ik, ik regel. Ik, ik rochel wel wat. Je rochelt wel wat. Ik rochel wel. Fire in september aan het begin van uur 3 van Zandsvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En in uur 3 gaan we het volgende doen. Uh, we gaan om half vijf even bellen met uh, Joop van S. over de, de voortgang van de voorbereiding van de uh, SV Zandvoort. En dan heb ik het over uh, voetbal. We hebben nog wat uh, regionale nieuwtjes. We hebben nog wat internationaal sportnieuws. En uh, ja, nog wat activiteiten. En dan laat ik maar gelijk maar even beginnen. Dan heb ik deze er ook vast. Want we hebben het over die 15 augustus. Ja. Dus we hebben niet alleen in een muziektent hebben we een feest. Of in, in, in, in de, de, de straatje daar bij de kerk. Met het... Uh, Las du Tetre, hoe heet het ook alweer? Las du Tetre. Ja, zoiets. Dus kunstmarkt met Franse muziek. Maar op, op die 15 augustus is organiseert de stichting Free Your Dreams de laatste editie en tevens het grote hoofdevenement van het Surf Beach Film Festival bij Beach Club de Spot. Tijdens deze editie kunt u een festival verwachten waarbij de totale betekenis van de surfsport tot uitdrukking wordt gebracht. Om 5 uur start dus filmmarathon, waarbij films worden getoond op een groot letscherm op het strand. Dus dat wordt optimaal genieten van allerlei inspirerende films en documentaires. De documentaires From the Beginning en Planet Surf worden vertoond als mede de cultfilm Surfwise. En als klapper de veelbesproken hoofdfilm die tijdens het Surf Film Festival in première gaat in Nederland. 180 South of Patagonia. Dus ja, dus de filmliefhebbers en de surfliefhebbers zijn natuurlijk op zondag 15 augustus vanaf 5 uur. Van harte welkom bij Beats Club de Spot. Nou, één ding zeker, zeker Robert-Jan, op die dag hoef je absoluut niet te, te vervelen. vervelen. Nee, je hebt het druk zelfs. <laughs> Ik ben de enige die reageert. Ja. Nou, oké. Okay. Helemaal, goed. Helemaal, Helemaal goed. goed. 15 augustus. We gaan, We gaan weer, weer. Ja, ja, dan ben je een beetje te laat. <laughs> die Your dad is rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. One of these mornings, you're gonna wake up singing. Then you're gonna spread your wings and take to the sky. But till that morning, there ain't nothing, nothing gonna harm you, with your mommy and daddy there, standing by. time, and the living is easy, the fish are jumping, and the cotton is high, your daddy's rich, and your mama's good looking, won't you hush, pretty baby? We zoeken hmm. naar het nummer Summertime. Ja, Maar, maar dit ik, is ook een mooie festje. Dat was leuk. Leuk van Summertime. Jij kwam met het de idee. zombies. Ja. En uh, ik had hem. Uh, meestal draai ik niet van de, deze hele oude platen. Nou, dat mag best hoor. Oké, okay, maar dit was een echte een gouden oude. Uh, geheel iets anders. Uh, en dan hebben we het over de mensen die het fijn vinden om in de natuur te vertoeven. Want natuurliefhebbers die het leuk vinden om de natuur een handje te helpen, kunnen hun hart ophalen. Het IVN zuid kennemerland organiseert werkdagen, zogenaamde werkdagen... in bijzondere natuurgebieden die zo kwetsbaar zijn... dat je er normaaliter niet in mag. Tijdens deze zaterdagen van augustus tot en met maart... altijd van half tien tot drie uur... worden boswachters geholpen met terreinonderhoud... waar zij zelfs tegenwoordig niet meer aan toe komen. Leeftijd maakt niet uit en ervaring is niet vereist. Zorg zelf voor werkkleding, lazen en neem lunch, koffie en thee mee. Het IVN ZK zuid uiteraard. Zorgt voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een lekkere vlaai voor beide koffie. Aanmelden kan via e-mail ivnzk.natuurwerkapenstaatje ivnzk gmail.com. Of bel even met Mark van Schie 023-535-1239. Geweldig initiatief. Dacht ik ook. Hier is Madonna en Like a Virgin. dat was een mooi blokje, Albert Jan. Ja. Als eerste, uh, Like a Virgin en in de Girls Just van, van de single van uh, Sidney Loper. Dat heb je leuk verzonnen. Ja, Nee, dat was uh, een speciaal blokje voor Mo. He, Mo? Dank u. Oké. Als En terwijl u uh, naar Sidney Loper zat te luisteren... zitten wij te kijken naar uh, de zinderende slotminuten... Uh, van de hockeywedstrijd in de Champions Trophy 2010... van mannen tussen, nou, hoe zou het ook anders kunnen... tussen Nederland en Duitsland... En Nederland staat met een 1-0 voorsprong met nog iets meer dan 4 minuten te spelen. En als Nederland het volhoudt, dan mogen ze nog spelen om de derde en vierde plaats morgen. Het is over het algemeen een teleurstellend toernooi geweest voor het Nederlandse hockeyteam. Want uh, ze gingen met uh, behoorlijke cijfers onderuit. Ze, zo, ze, ze begonnen goed. Ze wonnen van Spanje met 5-2. En toen kwam Australië. Ja, toen werd het 3-6. Toen dacht je van nou, die hervinden zich wel. En toen was het op een gegeven moment even. Kijk, Nederland tegen Nieuw-Zeeland. Toen gingen ze er met 3-1 in. Ja, dus wat dat betreft gaat dat niet al te best. Maar goed, het is een jong team. Het is een nieuw team. Maar nogmaals, ze staan nu met 1-0 voor. En wellicht dat ze de, de, de, om de derde en de vierde plaats nog mogen spelen op morgenmiddag. Nou, we weten het zo duidelijk. Spanning tijdens het hockey in Nederland tegen Duitsland. Robert het wat gebeurt er allemaal? Ja, nee, want dit is zinderend. Want we uh, hebben twee dingen tegelijk <laughs> bezig. Uh, nog met nog 25 seconden te gaan krijgt uh, uh, Duitsland een, een strafcorner. En bij de stand van 1-0 uh, voor Nederland. En even kijken, er is iemand geblesseerd. 25 seconden. Nou, ze mogen hem nog een keer gaan nemen. Ze mogen hem overnemen. Dus er gaat weer een, iemand weggestuurd worden. Dus één man minder in de verdediging. Dus uh, het wordt erg spannend. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik bedoel, uh, als het 1-1 wordt, dan kan Nederland schudden. Nou, daar hebben ze ook geen goede... Uh, goede... Oké, okay, nou, we gaan, ja, we gaan Joop uh, gewoon pakken. Gaan we eerst Joop pakken? We gaan okay, even naar Joop Vines toe. Joop, goeiemiddag. Ja, ik was nog eventjes met, uh, met een van de coaches uh, van de voetbal aan de telefoon. Dus ik kon je niet op maar... Oké, okay, we zijn niet boos, maar we zijn blij dat je, de, dat je de weg gevonden hebt. Ja, toch, ach. Goed. Goedemiddag Joop. Hartstikke Goedemiddag fijn dat je in de uitzending wilt, bent. Ja. En we zijn erg benieuwd naar de ontwikkelingen in de voorbereiding van uh, SV Zandvoort. Nou ja, zoals jullie weten en de luisteraars ook neem ik aan... ...heeft Pieter Keur gekozen voor drie hele sterke tegenstanders... Uh, ...in de aanloop naar de Haarland club die volgende week begint. Uh, of dat verstandig is geweest, dat durf ik niet te bepalen. Dat kan ik ook niet bepalen, denk ik. Want uh, uh, ze, ze hebben drie keer behoorlijk, nou ja, behoorlijk 2-1 tegen de leden. Dat was goed, denk ik. 2-1 verloren van Toledo. En uh, afgelopen week uh, speelden ze bij, uh, bij Clickboys. Ja, en dat is toch echt wel top, hoofdklasse. En daar gingen ze even met uh, 8-0 over de knie. Boe! Maar, dat, ja, maar dat heeft wel een paar oorzaken. Ten eerste speelden ze... De eerste helft goed tegen elkaar roppen. het was bij Rust 2-0, het had ook 1-1 kunnen zijn, maar goed, het werd 2-0 bij Rust. En daarna, eh, na Rust, moest Zandvoort 7 spelers wisselen, gewoon om spelers te sparen. Er kwamen dus 7 jongens uit het tweede team bij. En bij, uh, bij uh, kickboys gingen ze ook uh, wisselen, maar er kwamen negen jongens van het eerste erin. Dat, dat scheelt nog wel een het barstraatje natuurlijk. Hè? Of je nou boven in de, de hoofdklasse speelt of je bent een tweede elftal speler of een 60. Niks te nalen, deel ervan, want het is een serve hoofdklasse, of eerste klasse. Maar het is toch een behoorlijk kwaliteitsverschil en daar kan je ook die, die 8-0 uh, achter zetten. Ik weet niet, of, of het niet heeft gehad nogmaals, dat, dat kan misschien Pieter Keur bepalen, ik niet in ieder geval. Nou, dan gingen we dus vanmiddag gingen de hele bubs, zowel het eerste als het tweede, ging naar Katwijk, naar Rijnvogels. Rijnvogels heeft Zandvoort ook tegengeoefend vorig jaar in het begin van het seizoen. En Voor de aftrap. Toen werd er gewonnen door Zandvoort, heel knap. Heel knap. Met uit mijn hoofd 1-0. Maar ze wonnen wel. Vandaag ging het toch weer een plotje anders. Uh, tweede, dat uh, kreeg al met, uh, met 6-0 uh, van om 12 uur om te horen. Uh, die had maar vijf basisspelers ter beschikking. Dat waren, was een hele korte selectie die vandaag kon en wilde, denk ik, maar dat is weer wat anders. Die uh, meegingen naar, uh, naar uh, Katwijk en het was, uh, ja, volgens uh, Jan van der Leen heb ik dan gesproken, die is dan de coach van het tweede team. Waar ze alleen gewoon, want het is te kort op elkaar, het is te heftig. Ze moeten echt veel uh, uh, trainen en, en spelen en dat is toch een beetje veel eigenlijk. Volgen dus met 6-0. Uh, het uh, eerste heeft het uh, vrij redelijk gedaan. Uh, ...we verloren weliswaar met 3-0, maar ze konden pas met 10 man beginnen. Dus ze hadden niet meer gewoon. En toen is Sander Hittingen, die de assistent van uh, Pieter Keuris dit jaar... ...die heeft kiks kicks aangetrokken en is als laatste man gaan functioneren. Dat heeft ze al zo'n hele leven gedaan. Ja, en dan merk je toch dat zo'n team zich aan hem optrekt. En daarom werd er gewoon redelijk gevoetbald. Maar in de tweede helft moesten die jongens uit de tweede... ...die hadden al een hele wedstrijd gespeeld. Er moesten er een paar invallen Ja, en dan komt de conditie kijken... ...en dan is het uh, einde oefening. En een flitsje met 3-0. Ik denk dat het uh, toch een knappe... Een ...knappe... Uh, uh, ...ja... Uh, prestatie is, laat ik zo zeggen, van, van de selectie. Maar misschien is het verstandiger om volgend jaar, om een beetje geloof in eigen kunnen te krijgen, tegen wat lagere teams uh, uh, gespeeld zou moeten worden. Misschien een afwisseling met wat hoogst. Maar ja, dat is uh, nogmaals, dat is een Pieter keur. Ik wil me daar niet mee bemoeien. En ik zal er ook verder niks meer, geen woorden aan vuil maken. Oké, okay, nou in ieder geval uh, wel een uh, goed spel dus van uh, SV Salvoort. ondanks de verliezen. R Redelijk werd er gezegd. Dus ja, het, het is logisch. De, de, de selectie was niet uh, compleet. Ja, en dan houdt het op. Dan moeten ze even kijken... Eh, ...dinsdag weer uitspelen in IJmuiden. En dat is een wed wedstrijd voor de eerste ronde van de HD-cup. Haarlem Dagblad-cup. En dan eh, en dat is misschien wel een hele leuke wedstrijd. Eh, volgende week, zaterdag, ook voor die HD-cup. Uh, HD dat nieuwe uh, fusie-club uh, uh, Haarlem-Kennemeland komt naar Zandvoort toe. Leuk. Half drie. Heel nieuw, nieuw team... Ik ben er ontzettend benieuwd. Nou, er zijn nog helemaal geen geluiden erbij te gekomen welke spelers er gaan spelen. Maar uh, kom kijken zou ik zeggen volgende week dinsdag, of uh, volgende week uh, zaterdag om half drie op het trein van SV Zandvoort. Oké, okay, nou Joop, uh, dankjewel weer uh, voor de toelichting vandaag. Graag gedaan. En uh, uiteraard spreken we jou volgende week ook weer. Jazeker. Hey, en de fijne uitzendingen. Dankjewel Joop. Ja, Hartstikke hoi. bedankt. Hoi hoi. Hoi. hoi. Denk aan het Salsa Festival. Maar die ja, hebben we nee, vanavond ja, nou net niet. Hè? Nee, die hebben we niet. Maar ik mocht voor jou... Een, ik eerder op het programma hebben we een stukje jazz gedraaid. Jazz. Uh, ja, jazz. dat hebben we vanavond ja. op vanaf het Gassersplein. Zeven, vanaf 7 uur is het live jazz op het Gassersplein. Tot en met 1 uur met En dan af. zou het bijna droog worden. Dus dat zou prettig zijn. Trek je niks aan van het weer op dit moment. Vanavond gaat het allemaal nou goed, goed komen. De weersvoorspelling voor Lex klopt de weer. Hè? Daarom 3 uur. Vanaf 3 uur regen. heeft voorkomen gelijk. Gehad, moet ik zeggen. Uh, ja, nog even terugkomen op de Champions Trophy. Uh, de, Nederland heeft al met 1-0 van Duitsland gewonnen. Maar dus, uh, de, de stand is nu dermate gecompliceerd geworden. Dat de, de laatste wedstrijd, die begint om 5 uur. Australië tegen Spanje. Eigenlijk beslist over wie er in de finale komt en wie er in de halve finale komt. En dat is voor Nederland dus nog even spannend. Hoogstwaarschijnlijk zal Engeland de finale wel gaan halen. En dat hangt dan allemaal af, af van de uitslag. Australië tegen Spanje. Wordt vervolgd. Uh, heb ik nog meer nieuws? Ja, uh, even een golfnieuwtje. En het gaat over de golfer Lee Westwood. De beste man uh, heeft een ernstige beenblessure opgelopen... waardoor hij zich heeft teruggetrokken uit het Bridgestone Invitational... in de Amerikaanse start Akron. De Engelsman heeft last van zijn rechterkuit en enkel... Uh, hij neemt net zoveel tijd en rust nodig om te herstellen. Want hij hoopt namelijk weer fit te zijn voor de Ryder Cup. Dat zou kunnen betekenen dat hij ook niet gaat spelen op het KLM Open dit jaar op de Hilversumse. En wanneer is dat KLM Open? Uh, even kijken. Uh, dat staat hier niet. Uh, uh, uh. Nee, dat, uh, de datum weet ik zo niet. Oké, okay, okay, nou ja. In je ieder geval uh, dit goed, keer niet op Sanford. Wel jammer. Lee Westwood is echt een, iemand die je erbij wil hebben. Uh, verder nog even een atletiek berichtje. Uh, je kent natuurlijk al die, die Bolt, die, die man zo snel op de, op de 100 meter is. De, aan de suprematie van deze sprinter, Eugene Bolt, is na twee jaar een halt toegeroepen. De Jamaicaanse Olympische kampioen en wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter, verloor vrijdagavond bij de Diamond League in Stockholm het titanengevecht van Tyson Gay. De, Amerikaanse, de Amerikaan zegevierde op de 100 meter in 9,84 seconden, terwijl Bolt in. 9,97 ja, als tweede de finishlijn passeerde. Moet echt wel gezegd worden dat Eugene Bolt een beetje geblesseerd is. En jij gaat mij vertellen wanneer het KLM open is. Ja zie je dat, van 9 tot uh, 12 september. Van 9 tot 12 september op de Hilversumse, helaas niet meer op de Kennemer. Want, nee, wat het dat er raar uit zo, hè, als je dat op het scherm ziet. Ja. Nou ja, stond Sanford erbij en nou in één keer Heel Hilversumse. We leven het mee. Dus, uh, <laughs> Vreemd hè? Ik, ik hoop dat, ja. die, dat Lee Westwood op tijd hersteld is, want het is natuurlijk wel een publiekstrekker. Maar uh, de prioriteit ligt natuurlijk dit jaar de Ryder Cup. En de Ryder Cup, zoals de golfers onder ons wellicht weten, is als het ware het grote gevecht tussen de Amerika en de beste spelers van Europa. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga snel vluchten. Vlucht jij vluchten. maar. Vluchten. Yeah, don't go bad wacht maar af hoor, na vijf uur gaat het allemaal gebeuren dan wordt het weer een tikje beter ja. de heren van Entertainment For You zijn in de house Start inmiddels, staan we weer een om te beginnen dus, dus luisteraars blijf luisteren voor nog heerlijk weer twee uur live ZFM Jazz, liter deze... champagne zijn ze juist in studio binnengebracht dus, oh, oké, okay. dat wordt een leuke uitzending hebben ze, na uur. hebben ze wat te vieren? ik denk het, nou, blijf luisteren luisteraars, dan komt u er ongetwijfeld achter en Waarom? wij zijn er volgende week weer, dankjewel weer Robertan, wij zijn er volgende week weer luisteraars, en ik zou zeggen, uh, nog een fijne zaterdag